5 uur. Dit is door Almenigens met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank heeft de financiële markten zwaar teleurgesteld... met de maatregelen die vandaag bekend zijn gemaakt. Aandelenbeurzen staan op verlies en de euro is een stuk duurder geworden. Verwacht werd dat de ECB het belangrijkste rentetarief zou verlagen naar nul... om de economie te stimuleren, maar het tarief blijft 0,05%. Het gaat om het tarief dat banken aan de ECB betalen voor het geld dat ze daar lenen. In Jemen is een kliniek van artsen zonder grenzen geraakt bij een luchtaanval. Negen mensen zijn gewond geraakt, onder wie twee medewerkers van de hulporganisatie. Straaljagers van een internationale coalitie die strijdt tegen de rebellen in Jemen... vielen een park in de buurt van de tentkliniek aan. De artsenorganisatie waarschuwde de coalitie dat er een kliniek in de buurt stond... maar toch zou kort daarna de tent zijn gebombardeerd. Eerder dit jaar werd een kliniek van artsen zonder grenzen in Afghanistan getroffen... door een luchtaanval van de Amerikanen. De kosten voor het opruimen van drugsafval worden in de toekomst betaald uit een speciaal fonds. Het Rijk stopt er een miljoen euro in. Daarnaast moeten mensen die betrokken waren bij een drugslab geld storten. Het geld wordt verdeeld over de organisaties die het afval hebben opgeruimd. Vaak zijn dat gemeenten, waterschappen of natuurorganisaties. Jaarlijks kost het opruimen 3 tot 4 miljoen euro. Woningcorporaties gaan volgend jaar minder sociale huurwoningen verkopen... Een kwart van de corporaties heeft besloten de verkoop terug te schroeven, meldt Nieuwsuur. Ze hopen zo dat er genoeg huurwoningen overblijven... voor alle asielzoekers met een verblijfsvergunning... en alle anderen die horen bij een urgente doelgroep. De afgelopen jaren is de vraag naar sociale huurwoningen gestegen. Dit komt onder meer doordat het aantal asielzoekers... uit landen als Syrië en Eritrea is toegenomen. Het weer het is bewolkt, maar wel droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen en harder waaien... Morgenochtend wordt het dan weer droog. Dan gaat de zon schijnen. Het wordt morgen opnieuw 11 graden. Dit was het nos Show. CFM. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 35 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naarden en 1 Brugge 8. En voor het knooppunt Diemen staat er richting Amsterdam op de A1 7 kilometer file. De rechterreis ook is dicht door een kapotte auto. A12 naar Den Haag tussen nieuwe brug en Gouda 10 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam 13 kilometer voor het Kleinpolderplein. A15 Rotterdam Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht 11. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht 6 kilometer.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 Schrijf met duizenden namen, speel het spel, ontdekt aan je hart. en de hart is een huis met tientallen ramen. Speel het spel, de kans van het lot, dat valt.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 een huis met tientallen ramen. Speel het spel de dans van het lot. Dat valt op een hart dat jou wil beminnen. Als je wint, dan win je nog meer. En als je verliest, dan spelen we weer. Nee meneer, al ben ik alleen. Ik moet naar huis, het is dus diep in de nacht. Nee meneer, ik ben niet van steen. Aan een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 spelen we u zich deze nog Live entertainment bij Holland Casino met Perfect Match. Samen spelen, samen genieten in een unieke ambiance en dat is Sunday Royal. Elke eerste zondag van de maand, tussen 4 en 10, is het Sunday Royal bij Holland Casino. Speciaal voor de platinum en diamond cardhouders is dan de Sunday Royal Lounge gereserveerd en vervelen extra. Waaronder een geweldig optreden van Perfect Match. De entreevoorwaarden: minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, badhuisplein nummer 7. Prijs per persoon 5 euro, met uitzondering van de favorite organisatie Holland Casino Zandvoort. Telefoonnummer 023 5740 542. En het e-mailadres info at hollandcasino.nl. Intertheater in het Zandvoort Museum. Tot 10 januari 2016 presenteert het Zandvoort Museum... een tentoonstelling over het theater in al zijn facetten. Gastcurator Fred Rozenhart heeft een groep kunstenaars... bereid gevonden hun nieuwe werk te tonen in dit the theateriale thema. Zang, dans, toneel, drama, circus en nog veel meer. Zondag 6 december, museumpodium met trio Tango Extremo. Vanaf 14.30. uur Entree is 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Een zeer breed en bijzonder repertoire met verschillende invalshoeken van klassieke muziek, jazz en Braziliaanse muziek. Dit wordt allemaal gecombineerd met tango nuevo. Tanja Schaap viool, Rob van Kreeveld piano, Sander Kem contrabass. Woensdag 9 december, verhalenvertelster Marion Racour vanaf 2 uur. Een verhaal kan zorgen voor spanning of ontspanning, vermaak of nadenken stemmen. Verhalen van 8 tot 80 jaar. In de kleine zaal vindt u een overzicht en toonstelling... van de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hilderman. Hildering. Alle voorstellingen, exclusief het museumpodium... zijn inbegrepen in de entree van het museum. Meer informatie, Zandvoort Museum, Weestraat 1. En de website is www.zandvoortsmuseum.nl De Commissie Bestuur en Middelen en de Commissie Samenleving vergaderen vanavond, donderdag 3 december, over de vluchtelingenproblematiek. De tien regiome gemeenten waar Zandvoort bij hoort, moeten in de tweede helft van 2015 469 statushouders huisvesten. Naar verwachting zal het aantal te huisvesten statenhouders in 2016 aanzienlijk hoger liggen dan dat nu bekende taakstellingen. Na de goed verlopen crisisopvang is dit een volgende uitdaging voor Zandvoort. Queen, nobody left a face like an angel, she could be anything, Emily, Emma, Emily, I'm gonna write your name high on that silver screen, Emily, Emma, Emily, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen.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 that silver screen Emily Emma, Emily I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen It's so very hard not oh, to leave, you. you know. I just can't keep on trying no more. Kopertje wordt tot 6 december omgetoverd in een warm en gezellig Spaans café. We duiken weer de keuken in en koken de Spaanse sterren van de hemel. Oude vertrouwde toppers zullen op de kaart staan... maar ook zeker een aantal nieuwe verrassingen. Bijbehorend zijn de diverse speciaal geselecteerde open wijnen... uit Spaanstalige gebieden. Dus proef en geniet. Eet smakelijk. Reserveren is aanbevolen, want vol is vol. Reserveren kan telefonisch op 023... 5713-546 of per e-mail mail at .nl. Kerkplein nummer 6 en het, zoals ik al gezegd heb, het telefoonnummer is 023-5713-546 crazy i'm crazy for feeling so lovely. For Waren er veel wolkenvelden en in het noordwesten viel soms een beetje regen? In Limburg scheen op verschillende plaatsen de zon en later in de ochtend werd het overal droog en kon op meer plaatsen de zon doorbreken. Vanmiddag scheen zo nu en dan de zon, ook in Zandvoort. Het werd zo'n 11 graden en er stond een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het nog even droog, maar vannacht volgt vanuit het westen regen en in de kustgebieden gaat het weer hard waaien. De temperatuur daalt naar 8 graden. Morgen begint de dag bewolkt en nat. Daarbij staat een vrij krachtige wind. Vanuit het westen wordt het in de ochtend droog... en in de middag schijnt regelmatig de zon. En het wordt opnieuw 11 graden. De wind is dan matig van kracht en komt uit het zuid-zuidwesten. Zaterdag zijn er veel wolkenvelden, vooral in het noorden... en het westen kan het af en toe regenen. Het zuidoosten heeft een grote kans op zon. De maxima liggen op 10 tot 11 graden. Het gaat ook flink waaien. In het buitenland is de wind... In het binnenland is de wind vrij krachtig. In de kustprovincies en rond het IJsselmeer gaat het hard waaien en daarbij is de kans op een zware windstoten. In het noordwestelijke kustgebied kunnen windstoten van 80 tot 90 km per uur voorkomen. En daar is het in de avond kans op een zuidwestenstorm. Ook zondag wordt het winderig met dag en veel wolkenvelden en zo nu en dan regen. Met 12 tot 14 graden is het vrij zacht. De dagen daarna is het wisselvallig met regelmatig regen en op enkele plaatsen op enkele dagen ook de zon. De middagtemperatuur daalt licht, maar het blijft zacht voor de tijd van het jaar. Heeft u een afspraak in het ziekenhuis of met een specialist en heeft u zelf geen vervoer en is de bus of trein bezwaar voor u? Denk dan de eerste plaats aan familie, kennissen en of buren. Vaak is men wel bereid om mee te gaan, maar het werd hen nooit gevraagd. U bent niet lastig. In de praktijk blijkt dat er vaak meer mogelijk is dan dat het eerste gezicht lijkt. Lukt het u niet om iemand in uw eigen kring te vinden, benader dan de Plusdienst van Pluspunt. Via deze dienst kunt u gebruik maken van een vrijwilliger. Die met u mee in zijn eigen vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of een arts in de regio. Doorgaans blijven ze wachten om u uiteraard ook weer thuis te brengen. Deze vrijwillige chauffeurs zijn ingeschreven en bekend bij Pluspunt. Er wordt vaste tarieven gehanteerd, dus u weet waar u aan toe bent. Deze tarieven zijn gebaseerd op de kosten van de auto. Bovendien bent u verzekerd. Wilt u gebruik maken van de Plusdienst? Bel dan naar Pluspunt Zandvoort 5717373. Yeah. Uh -huh.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 de verdwenen meester. Twee dieven, verkleed als agenten, melden zich in 1990 s'nachts bij de bewaker van het Isabella Stewart Cartner Museum in de Amerikaanse staat Boston. Er zou iets verdachts gezien zijn en daarom komen ze polshoog te nemen. De bewaker trapt in de val en niet veel later ligt hij samen met zijn collega in de kelder van het museum, vastgezet met handboeien en ductape. De twee dieven gaan er vandoor met dertien kunstwerken... waaronder twee grote schilderijen van Rembrandt en een vermeer. Ondanks de jarenlange speurwerk van het museum en de FBI... ligt er nog altijd 5 miljoen dollar klaar voor degene... die de gouden tip heeft waardoor het museum zijn werk terugkrijgt. In 2011 nog leek er een spoor te zijn, maar het leidde tot niets. Vermeers het concert... Gemaakt rond 1666, is met zijn 145 miljoen euro het waardevolste kunstwerk dat zoek is. Funny, but it's true. What loneliness can do Since I've been away. Ook in deze laatste maand van het jaar valt er in het wapenverzand voort van alles te beleven. Komende zondag is het midwinter speciaal bierfestival... en tweede kerstdag kan je er genieten van een viergangen kerstdiner. Brigitte en Rob doen er alles aan om het wapen ouderwets te laten bruisen. Als een gezellige, bruine kroeg en als smaakvol restaurant. Het wapen dat zich onderscheidt door de vele soorten bier op de tap biedt bij het Witwinter Speciaal Bierfestival op zondag 6 december... een grote variëteit aan bijzondere bieren. Primeur is de presentatie van het winterwapenbier. Het speciale bier van het wapen wordt gebrouwen door de Hillegromse brouwerij Klein Duimpje, die ook verantwoordelijk was voor een succesvolle wapenzomerbier. Andere speciale bieren die kunnen worden geproefd zijn... de Grimberger Winterbier, de Winterbieren van Tessel en De Koning... Kasteelbier en chocoladebier van Kasteel Baresta. Vlaamse oudbier, straffe Hendrik, Belgische albier en nog vele andere. Als je voor 15 euro een bierkaart koopt, kun je vijf speciale bieren proeven als mede genieten van een stampot buffet. Sur de parasol. De parasol. De parasol. De parasol. De De parasol. De parasol. De parasol. De De parasol. il n'est pas loin De midi d'après le soleil. C'est formidable aujourd'hui.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 Tips voor de kinderen, schaatsen aan zee. Vanaf zaterdag 12 december kun je weer lekker ravotten op de ijsbaan op het Raadhuisplein. Terwijl papa en mama langs de zijkant genieten van een lekker drankje en een heerlijke oliebol, kun jij je lol op het gladde ijs niet op. Op zondag 3 januari wordt het met een spetterende disco op het lijst weer afgesloten en dan is de ijsbaan weer over voor dit jaar. time